12 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Twee primeurs voor RTL Nieuws over de JSF en over de CPB-cijfers. Politiek verslag hebben Jos Heijman gereageerd zometeen. Verder een mediaforum met Paul van der Lucht en Peter van der Meers. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Meegens. Goedemiddag. De VVD-top wilde het vertrek van Eerste Kamervoorzitter. De CPB-cijfers vallen mee, maar ook weer tegen, zegt de minister. En opnieuw uitstel, besluit over de nationale schaatshal. Geregeld zon, ook wat uitgestrekte wolkenvelden. Blijft overal droog, het wordt 17 tot 20 graden. Morgen ook wat buien, maar ook zon. Zondag zonnige periode, opnieuw 17 tot 22 graden. Na het weekend wordt het nog warmer, maar wel kans op onweer. De VVD-top heeft aangedrongen op het terugtreden... van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf. Gisteravond is de inhuldigingskwestie onder meer besproken... in het VVD-bewindspersonenoverleg. En daar zou de conclusie zijn getrokken... dat zijn positie onhoudbaar was geworden... Politiek verslaggever Michiel Breesveld. Nu, Michiel, um, hoe is dat overleg met de graaf gisteravond gegaan? Nou, daar wil niemand iets over zeggen. Maar we weten wel dat dat overleg heeft plaatsgevonden. VVD-fractievoorzitter Luc Hermans in de Senaat... heeft hem gisteravond gesproken, vertelde hij in onze uitzending. Ja, en in het bewindspersonenoverleg, in het torentje... is het ook besproken, bevestigt ook premier Rutte. Al houdt hij zich op de vlakte. Dit is echt zijn beslissing. En uh, natuurlijk is er op zo'n moment contact. Maar over de inhoud van die contacten, dat kan ik echt niet zeggen. Wat heeft u tegen hem gezegd? Nogmaals, natuurlijk is er als VVD'ers onder elkaar op zo'n moment contact... Uh, maar over de inhoud van die gesprekken kan ik geen mededelingen doen. Zou u niet, je kunt beter weggaan, Fred? We zien elkaar vanmiddag bij de persconferentie. Nou, Rutte houdt zich verder op de vlakte... maar het mag duidelijk zijn dat de positie van de Graaf onhoudbaar was geworden... zoals hij zelf al concludeert in zijn schriftelijke verklaring. Mijn integriteit is in het geding... en kan, ik kan zo langer niet meer als voorzitter functioneren. Ja, iedereen lijkt het daar wel over eens. Hij is gedwongen terug te treden. Kun je het zo stellen? Ja, dwang of drang, dat is een beetje... De vraag Van dwang is eigenlijk geen sprake, althans dat wordt hardop tegengesproken. Minister Opstelten. Ik vind dat hij zijn eigen afweging heeft gemaakt. Het is zijn beslissing en daar heb ik alleen maar ongelooflijk veel respect voor. Nou ja, hoewel er begrip is voor zijn beslissing als, uh, om terug te treden als senaatsvoorzitter... wordt zijn vertrek in VVD-kringen -VVD ook betreurd. Minister Kamp. Ik heb meneer de Graaf meegemaakt als een uh, bijzonder goede Eerste Kamervoorzitter. En ik betreur het dat hij uh, straks weg is. Waarom moest Wilders buiten beeld blijven? Oh, dat, uh, dat, heb ik, dat weet ik zo niet. Ik, heb, ik weet niet precies uh, wat alle ins en outs zijn. I, uh, ik weet dat uh, Kamervoorzitter Fred de Graaf heeft aangekondigd dat hij weggaat, En dat betreur ik, want hij was een bijzonder goede Kamervoorzitter. Moest hij hiermee ook het hagje redden van uh, Anouska van Miltenburg, de voorzitter van de Tweede Kamer? Dat zijn wat moeilijke vragen uh, voor mij. Te moeilijke vragen voor minister Kamp. Hij geeft er geen antwoord op, Michiel. Kan jij eens een poging wagen? Heeft hij met zijn aftreden de, de positie van de Tweede Kamervoorzitter... van Miltenburg veiliggesteld? Nou ja, daar lijkt het wel op. Haar positie was gisteren al niet echt meer in het geding. Aanvankelijk dinsdag in het vragenuurtje werd er nog gevraagd... wat is haar betrokkenheid? Gisteren lieten de Tweede Kamerfractievoorzitters het erbij... na dat overleg wilden er eigenlijk nauwelijks meer op ingaan. Maar goed, ook vandaag was weer een overleg over de graaf in de Tweede Kamer gepland. Dat is inmiddels afgezegd. En daarmee lijkt ook de druk op Van Miltenburg weg. Uh, niemand heeft het er meer over. Maar goed, eerlijk gezegd, er blijft nog wel onduidelijkheid over haar rol. He, zij was destijds uh, uh, voorzitter van het comité van in- en uitgeleide En er wordt wel gesuggereerd inderdaad dat de Graaf snel moest vertrekken... Om, omdat gevreesd werd voor een bloedbad... waarin ook de positie van Van Miltenburg... steeds meer ter discussie zou komen te staan. Ja, van Miltenburg zegt uh, dat zij niet... Uh, op de hoogte was van de beweegredenen van, uh, van de Graaf. Uh, ja, en voorlopig lijkt iedereen het uh, uh, ja, erbij te laten zitten. Duidelijk. Dankjewel, Michiel Breedveld. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft gemengde gevoelens... over de nieuwste economische cijfers van het Centraal Planbureau. Begrotingstekort volgend jaar is 3,7 procent werkloosheid loopt snel verder op tot 635.000 mensen zonder baan. Maar de economie klimt volgend jaar uit het dal en groeit dan met 1%. Het viel mee en het viel tegen. Uh, ten opzichte van de Nederlandse Bank zijn ze iets optimistischer over economisch herstel... We verwachten 1% groei uh, toch voor volgend jaar. Maar de werkloosheid uh, is nog steeds voor uh, uit oplopen. Dus dat is uh, nog steeds heel slecht nieuws. Wat viel tegen. Wat gaat u eraan doen? Wij gaan een goede begroting maken. Uh, waarin we zowel doorwerken aan het uh, herstel van de begroting... Uh, als het herstel van de economie. Klopt het dan dat we met z'n allen ervan uit moeten gaan... dat dat 6 miljard wordt voor volgend jaar? Dat kan ik nog niet zeggen. Dus we zullen daar besluiten over nemen in augustus. Eén ding weet ik zeker. De tijd voor makkelijke verhalen is voorbij. Ik hoorde weer te veel mensen gisteren zeggen... Bezuinigingen zijn niet nodig, bezuinigingen zijn slecht, belastingen moeten omlaag. Uh, daar is gewoon geen geld voor. We zullen de tering naar de nering moeten gaan zetten. Dat is onvermijdelijk. De tijd van makkelijke oplossingen is echt voorbij. Dus 6 miljard moet? Uh, op basis van de huidige cijfers staan we voor grote opgaven. Hoe groot die opgave precies is, besluiten we in augustus. Nog een paar maanden wachten, dus voorlopig nog weinig nieuws over waarop er extra bezuinigd gaat worden. Werkloosheid loopt verder op volgend jaar. Peter Blok sprak daarover met de minister van Sociale Zaken.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 Uh, maar we moeten ook de overheidsfinanciën op orde brengen. Ja, hoe gaat u het tij keren? Uh, het belangrijkste is zorgen dat we die economische groei die er echt komt. Dat, die volop, uh, dat we daar volop van mee profiteren. En dat we intussen mensen aan het werk houden. In plaats van de mensen in de uitkering. En wij moeten er alles aan doen om mensen aan het werk te houden. En die mensen die nu een baan verliezen. Door omscholing, door begeleiding, door coaching. Noem het maar op. Zo snel mogelijk weer ergens aan de slag te krijgen. Uh, maar je kunt inderdaad niet zeggen, hier is een knop.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 spelt voor dit jaar een krimp van de economie nog, van 1%. Consumenten houden de portemonnee nog altijd dicht. Bedrijven en overheid investeren nauwelijks alleen de export. Die houdt de economie nog altijd overeind. Is het verhaal? Was het verhaal, moet ik misschien zeggen. Want vandaag blijkt uit de exportcijfers van het CBS... dat voor het eerst in anderhalf jaar de export daalt. Peterijn van Mulligen van het CBS. Goedemiddag. Hallo. Moeten wij ons nou zorgen maken? Nou, dat, uh, dat denk ik nog niet. Uh, op dit moment heb ik sterk de indruk dat het om een uh, incidentele uh, ja, uh, krimp gaat, want uh, de krimp die zit hem vooral bij de export van onze aardolieproducten naar landen buiten de eurozone. En die deden het een jaar geleden namelijk heel goed, ook deels door de lage eurokoers uh, van toen. Dus ja, we vergelijken nu met een hele goede periode, een jaar geleden. Daardoor komt er nu een, een min uit, dus, dus de vraag of we dat komende maanden ook weer gaan zien. Om welke producten gaat het dan, die het vorig jaar in april zo goed deden? Dat Vooral aardolieproducten, dus uit de, de raffinaderij of uit de potlek, ja. Dus, ja, benzineproducten, maar ook andere ja, olieproducten. En, en die gingen door de koers vorig jaar juist heel goed in april en nu wat minder? Ja, vorig jaar uh, gaven die de export een stevige boost. Dus uh, ja, goed, een jaar later uh, vergelijk je dan ineens met zo'n uh, hele goede periode en ja, die groei heeft niet doorgezet ze dus komen er automatisch iets minder goed uit. Ja. Uh, ja, dat staat tegenover het andere productieel van de Nederlandse industrie. Bijvoorbeeld de voedingsmiddelen nog wel groeiden. En ook met de wederuitvoer ging het nog goed. Dus onze namens handelsland, die houden we nog steeds hoog. Dus als ik u zo hoor, dan valt het eigenlijk nog wel mee? Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een tegenvaller. Hè. De, de export is op dit moment de motor van onze economie. En ja, ja in april is dat toch wat te zand ingekomen, Maar uh, ik, uh, ik vind het op deel. U ziet het als een incident, die ene maand. Ja, voorlopig beoordeel ik dat het wel als een incident. Ja, de komende maanden zullen uh, laten zien uh, of dat incident zich voortzet... of dat het nog eenmalig is. Dan bellen we over een paar maanden weer. Dank u wel voor de uitleg, Peter Hein van Mulligen van het CBS. Dit is het NOS Journal. het doorald meegens. Egon heeft 30.000 beleggers te veel laten betalen voor de koersplanpolis, oordeelde de Hoge Raad. Volgens de hoogste rechter heeft Egon beleggers misleid... en moet de verzekeraar de teveel betaalde premie terugbetalen en herbeleggen in de polis. Koersplan werd van 1987 tot 1998 naar schatting 600.000 keer verkocht. Beleggers stelden dat Egon een veel te hoge premie rekende voor de overlijdensrisicoverzekering. Veel kopers dreigen na afloop van de polis met een schuld te blijven zitten. De grote verzekeraars hebben intussen een compensatieregeling getroffen... maar veel klanten zijn ontevreden over de hoogte daarvan. Westerse diplomaten in Turkije zeggen dat de Amerikaanse regering overweegt... een beperkt vliegverbod boven Syrië af te kondigen. De no-fly-zone zou voor een klein gebied moeten gelden... waarschijnlijk aan de grens met Libanon. Commandanten van de Syrische rebellen spreken vandaag in Turkije... met Turkse en Westerse functionarissen over militaire steun aan het verzet. Het debat over de wapenleverantie is weer actueel... nu het voor de Amerikanen vaststaat... dat het president Assad chemische wapens heeft gebruikt tegen de rebellen. Verenigde Staten willen op beperkte schaal de opstandelingen gaan bewapenen. Sport. Het definitieve besluit over een schaatshal. Een nieuwe schaatshal valt pas na 8 september. Eigenlijk zou er in mei al worden besloten. Dat werd uitgesteld naar augustus. En nu wordt het dus waarschijnlijk september op zijn vroegst. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF willen nog steeds een onderzoek... naar de financiële haalbaarheid van de plannen van Almere, Zoetermeer en Heerenveen. Bedrijf Ernst Young doet dat onderzoek. Maar omdat de ijsdom uit Almere dat niet wil, wordt er een ander bureau ingeschakeld. Ik zeggen, Ernst Young zou dat onderzoek doen. Maar er wordt dus een ander bureau ingeschakeld. Royston Drenthe keert terug naar Engeland, naar Reading... dat afgelopen seizoen degradeerde. Drenthe speelde eerder in Engeland voor Everton. Komt transfervrij over van het Russische Alania Vladikavkas... waarvoor hij zes duels heeft gespeeld. De complete selectie van de Schotse voetbalclub... Heart of Midlothian is te koop. Hearts heeft een schuld van zo'n 30 miljoen euro... en moet iets doen om het vege lijf te redden, zegt de voorzitter David Schatten. Let's face it, first and foremost, as we stand here today, we need to look at Harder Midlothian football club as a business, first and foremost, and as such, we put the notice out, and if there is any club that is going to make realistic offers, and I'd have to say it would be realistic, we certainly just wouldn't sell uh, any player for next to nothing, um, then we would consider such an offer. David Sather alle spelers zijn dus te koop, maar wel voor een realistisch bot. Kees Kwaks nu bij de AWB Verkeersinformatie. Dan, goedemiddag. Files op de A1 richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn net weer vrij. De A9 amsterdam Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost 4 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum, 6 kilometer langzaam rijden... en een vaak stilstaan tussen Everdingen en Noorderloos. En ook de nasleep van een ongeluk op de A28. Amersfoort richting Utrecht, 3 kilometer bij knooppunt Rijnsweert. Kees, dankjewel. De hoofdvloeder nog een keer uit dit bulletin. De partijleiding van de VVD heeft aangedrongen... op het vertrek van Fred de Graaf als voorzitter van de Eerste Kamer. Minister Dijsselbloem vindt dat de cijfers van het CPB over de economie mee- en tegenvallen. En Egon heeft 30.000 beleggers te veel laten betalen voor de koersplan Polis, zegt de Hoge Raad. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Australië-correspondent Robert Portier... over opnieuw een rel daar rond zogeheten shockjocks In het mediaforum RTV Utrecht-baas Paal van der Lucht en Peter van der Meers... die is hoofdredacteur van NSC Handelsblad. En het gaat onder meer over deze scoop van RTL Nieuws gisteravond. Defensie heeft gekozen voor een opvolger van de F-16... en dat wordt de Amerikaanse Joint Strike Fighter, de JSF. Aan 12 jaar politiek soebatten komt een einde. De nieuwe JSF-toestellen mogen ruim 4 miljard kosten. En na die uitzending verdween het onderwerp ineens van de agenda van de ministerraad. En de ontknoping van de nationale nieuwsgids gaan we beleven. De laatste die aan de bak moet is Ramon Sanders en die komt uit Ottersum. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Gisteravond dus bracht RTL Nieuws het nieuws dat minister van Defensie... Janine Hennis heeft besloten dat Nederland de JSF gaat aanschaffen. Dat zou staan in de verwachte toekomstvisie van de minister op de krijgsmacht. En die visie zou dan vandaag worden besproken in de ministerraad. Maar wat gebeurde er? Janine Hennis ontkende. En vandaag spreekt de ministerraad over van alles en nog wat, maar niet over de JSF. Is dit nu een kanaal van RTL? We praten met de politiek verslaggever Jos Heijmans. Goedemiddag. Goedemiddag, Jorgen. Jullie zijn zeker van dit verhaal, hè? Ja, absoluut. Vijf verschillende bronnen, dus dat staat als een huis. En het zal niet de eerste politicus zijn die niet helemaal de waarheid spreekt als zoiets dan naar buiten komt. Nee, het kwam natuurlijk op een uitermate ongelukkig moment naar buiten. Op de dag uh, dat, dat Hennis voorstelt om uh, bijna 4,5 miljard voor de JSF te besteden... wordt aan de andere kant tegelijkertijd bekendgemaakt dat Nederland volgend jaar nog 6 miljard extra moet bezuinigen. Dat is geen prettig bericht. Nee. Was het toch even schrikken bij jullie dat Hennis het verhaal zo hard ontkende? Het verbaasde ons wel dat, dat, ze echt, uh, dat ze dat echt uh, zo hard deed. En uh, uh, nog eens de bronnen gecheckt. En uh, uh, nee, dat staat buiten kijf dat ze hier uh, in ieder geval uh, enigszins uh, een loopje met de waarheid heeft genomen. Ja. Nou, nou, was er natuurlijk nog iets opmerkelijks. Want uh, als er nieuws uh, over uh, zaken die op de agenda staan uitlekt, dan is het gebruikelijk dat Rutte dan zegt. dan halen we het gewoon van de agenda af. Dat gebeurde ook met dit onderwerp. Hoe is ja. dat eigenlijk ooit tot stand gekomen? Nou, dat, dat dateert al van jaren geleden, zeg maar, de, onder de kabinet van balkende lekte er echt ontzettend veel uit. Er wordt natuurlijk aan het begin van de week wordt die agenda opgesteld voor de ministerraad. Die moet natuurlijk over alle ministeries verspreid worden, omdat alle ministers daar kennis van moeten nemen. Nou, er gaan natuurlijk een hoop ambtenaren eromheen die daar kennis van hebben. De partijen die in de regering zitten hebben daar kennis van. Dus er is gewoon een, een vrij uitgebreide verspreiding van die agenda. Dat lijkt we weet er altijd toe dat journalisten natuurlijk gingen jagen te, als ze uh, die agenda hadden. Om te kijken wat er op stond en uh, te achterhalen waar het dan exact over ging. Onder het uh, balkende lekte bijna wekelijk wel iets uit. Uh, tot grote ergernis van, uh, van balkende. Rutte uh, heeft daar, uh, toen hij begon in het eerste kabinet, daar meteen een einde Door te zeggen: als er iets uitlekt, dan behandel ik het onderwerp niet. Dan gaat het van de agenda af en dan wordt het tenminste een week uh, opgeschoven. Een soort uh, strafmaatregel om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat al die mensen die over de agenda beschikken daar uh, echt hun mond over dicht houden. Ah, maar als je dus uh, zeg maar nog niet helemaal uh, op je ministerie iets voor elkaar hebt, dan kan je het beter een beetje laten lekken, want dan heb je nog wat meer tijd om, uh, om de zaken rond te breien ofzo als minister zijnde. Uh, ja, maar uh, vaak uh, wordt er gelekt omdat een minister het prettig vindt als ze een idee heeft, of hij een idee heeft. Hmm en niet zeker weten of het door de ministerraad komt, om het maar vast transporten naar buiten te brengen, dat het in ieder geval algemeen bekend is, dat natuurlijk ook de besluitvorming de ministerraad uh, onder druk zet. Ja. Dat is een soort proef te kijken hoe het valt in Nederland. Ja. Uh, overigens, de Volkshand uh, schrijft ook al iets over die JSF, hè, dat het uh, kabinet neigt. Dus uh, ja, we, we geloven jullie echt op je blauwe ogen, Jos, hoor. Het zal ongetwijfeld kloppen. Uh, ja. Goeiedag voor RTL, want ook de scoop van de uh, CPB-cijfers was bij jullie. Ja, het was, het was een fantastische dag uh, gisteren, wat dat betreft. Uh, we hadden natuurlijk de scoop van de JSF en inderdaad uh, konden wij als eerste melden... dat uh, het grootste kort volgend jaar uh, om 3,7 uitkomt. Ja. Doet dat er eigenlijk veel toe? Want dat nieuws zou een aantal uren later sowieso naar buiten komen. Nee, het doet er niet zo vreselijk veel toe. Maar uh, ja, het is toch uh, uh, je eer te na om... Uh, niet te proberen die cijfers net even iets eerder te kunnen publiceren dan anderen. Nou ja, het lag toen op straat en toen heeft het CPB ook besloten... om het maar meteen gisteravond op hun website te zetten. Jos Heijmans van RTL Nieuws, hartelijk dank. Voor de Raad voor de Journalistiek dient vanmiddag een klacht... van wielrenner Juan Antonio Fletcher tegen de Volkskrant. De renner van de Nederlandse wielerploeg Vacansolay DCM... is boos over een stuk in die krant... waarin wordt gezegd dat hij klant was van de Spaanse dopingarts Fuentes. en zou bloedtransfusies hebben gehad... Melden de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. Fletcher heeft altijd ontkend dat hij doping heeft gebruikt. Zijn advocaat, Hans van Ooyen, eist nu rectificatie. Het verwijt wat Fletcher de Volkskrant maakt... is dat de Volkskrant zich beroept op één anonieme bron en voor de rest geen enkele concrete bewijsstukken aandraagt... die de ja, hele boutenkop boven het stuk dat hij klant zou zijn geweest... bij verwend kunnen rechtvaardigen. Volksland wilde niet aan deze uitzending meewerken. Wel zegt de krant dat ze meerdere bronnen voor het verhaal hebben. Het kan zijn dat Fletcher na de procedure bij de Raad voor de Journalistiek... naar de civiele rechter stapt voor een schadevergoeding. Mocht blijken dat dit een positieve uitslag is... en natuurlijk zijn we daar gunstig over gestemd... want anders begin je daar niet aan, dan zou... Indien aannemelijk is dat daar schade door is veroorzaakt... dan is dat wel ja, te verwachten dat je dan een vervolgstap doet. Advocaat van Ooyen wil nog niet vooruitlopen... over hoe hoog die schadevergoeding dan zou moeten zijn. Goed nieuws voor wie haar had gemist. Sarah Palin keert terug bij Fox. Eerder dit jaar vertrok ze daar. Nadat ze drie jaar lang voor een miljoen dollar per jaar te zien was... als een ja, soort van politiek commentator daar bij Fox. En toen nog was het verhaal dat ze niet meer genoeg zou toevoegen... Maar Pelin had onlangs een gesprek met de hoofdredacteur van Fox, Eels... en de conclusie daarvan was dat ze wel degelijk over expertise beschikt. Met exact welke expertise de kijker nu gaat behagen, dat is nog niet bekend. En dan nog slecht nieuws voor Fox, want de zender kreeg een rechtszaak aan de broek. Fox zond vorig jaar september een auto-achtervolging uit. Normaal gaat dat met vertraging... zodat de kijker niet wordt geconfronteerd met eventuele dodelijke gevolgen. Deze keer zond Fox de achtervolging live uit... en pleegde de achtervolgde man zelfmoord nadat hij was klemgereden schroedde zichzelf door het hoofd voor het oog van de natie en de kinderen van deze man. Direct na dat fragment, dat was uitgezonden boetepresentator al excuses aan. That didn't belong on TV, and I personally apologize to you that that happened. We see a lot of things that we don't let get to you, because it's not time appropriate, it's insensitive, it's just wrong. And ja. that was wrong. Ja. Dat was voor de familie van het slachtoffer in ieder geval niet genoeg. Ze eisen nu genoegdoening van de zender. De Volkskrant heeft vandaag maar liefst drie voorpagina's. Eentje met Fred de Graaf, die opstapt als voorzitter van de Eerste Kamer. Eentje met de JSF, waarvoor dus het kabinet lijkt te gaan kiezen. En eentje over Syrië, omdat de regering Obama besloot om wapens te leveren aan de oppositie. En hoe kan dat nou, die drie voorpagina's? We, praten daar, of we spraken daarover met de eindredacteur van de Volkskrant, die al die keuzes heeft gemaakt. Harmen Bokma heet hij. De oorspronkelijke voorpagina bestond uit een foto van de opgezette ijsbeer Knoet. En het nieuws dat het kabinet neigt naar de koop van de JSF. Om kwart voor twaalf kwam het nieuws binnen dat de regering Obama definitief had geconcludeerd dat Assad in Syrië chemische wapens had gebruikt waarop Bokma dus de voorpagina liet aanpassen. En net toen de correspondent in Amerika zijn verhaal had ingeleverd... kwam het nieuws dat eerst de Kamervoorzitter de Graaf opstapte... waarop Bokma naar eigen zeggen eerst vloekte, toen lachte... en vervolgens de chef van de parlementaire redactie wakker belde... die ging slaapdronken tikken. En de nieuwste voorpagina met het opstappen dus van Fred de Graaf... en een foto die het nieuws over Syrië verbeeldde... stond alsnog op 70.000 van de 270.000 exemplaren. De Australische DJ Howard Settler van 6PR is op non-actief gesteld nadat hij in een radio-uitzending aan premier Gillard had gevraagd of haar man homo was. Haar man is kapper en kappers zijn homo, zo was de redenatie achter de roddel en die wilde hij haar voorleggen. Tim's gay. Well, that's absurd. Yeah, but you, you hear it. He must be gay, he's a hairdresser. Oh, well, that's what people... well, I mean, Howard, I don't know whether every uh, silly thing that gets said is going to be repeated to me now. No, no, no. Ja, Settler is niet bepaald de enige controversiële dj daar in Australië. Vandaar dat we bellen met Australië-correspondent Robert Portier. Robert, hoe verliep het gesprek tussen deze Settler en Gillard? Nou ja, die Howard Settler. dat is een uh, omstreden shockchok. chok uh, Die heeft in het verleden wel vaker controversiële uitspraken gedaan. Had op de voorhand al aangegeven dat hij graag een uh, openhartig gesprek wilde hebben met uh, premier Gillard. En dat ze maar op de rem moest trappen als hij over de schreef zou gaan. Nou, hij uh, vroeg uh, eigenlijk vrij direct erin de na naar. Je hoorde het misschien net al. Hè, het uh, klopt toch dat uw man homo is? Uh, de premier zei eigenlijk geen ja of geen nee. En vandaar dat hij erop doorging. Hij wilde duidelijk dat punt maken. Vandaar dat hij zei, ja, dat zijn toch geen dingen die ik alleen vertel... Dat zijn dingen die je vaker hoort. Uw man is uh, per slot van rekening kapper. Dus dat zal wel een homo zijn. Nou ja, de premier die, uh, ja, ze ontkende het niet eens. Ze zei van ja, ik hoor wel vaker dingen over mij. Ik hoop toch niet dat journalisten elke roddel nu aan mij gaan voorleggen... om te kijken of het wel waar is. Hm. En ze ging er dus verder ook niet op in. Maar Robert, die vraag begrijp ik, komt niet zomaar uit het nieuws. niets daar. Nee. Nee, absoluut niet. Nee. Het is uh, wel degelijk iets wat uh, Australiërs bezighoudt... die uh, seksuele seksualiteit van haar partner. Uh, dat komt namelijk omdat de premier en haar man niet zijn getrouwd. Uh, zij wonen samen, ongehuwd... en dat vinden de meeste Australiërs eigenlijk maar heel erg vreemd. Vandaar dat ze zich afvragen waarom het duo niet is getrouwd. Ja, met een man die kapper is, dan is de link snel gelegd. Uh, die, uit, die vraag heeft ook wel een zekere politieke lading, moet ik erbij zeggen. Want uh, de premier is fel tegen de invoering van het homohuwelijk. Ja, en uh, als haar man... Uh, homo blijkt te zijn. En dan zouden de meeste mensen dat natuurlijk vreemd vinden. Uh, um, al helemaal trouwens, omdat ze een Labour-politica is, dus eigenlijk vooruitstrevend zou moeten zijn. Maar uh, Gillet is er fel op tegen. Die zegt het uh, huwelijk is voor man en vrouw. Uh, en dat heeft ze in uh, heel veel interviews inmiddels gezegd. Uh, dus vandaar dat Australiërs toch wel een klein beetje willen weten of dat dan mm. thuis speelt. Uh, of dat het alleen maar een beleidsstuk is van uh, ja, wat door de partij is opgelegd. Ja, nou is die Howard Settler dus voorlopig even geschorst door zijn zender. Dus die vonden toch blijkbaar dat het uh, te ver gaat. En uh, in die zin past hij een beetje in de traditie. Want we hebben natuurlijk dat hele gedoe gehad... rond die dj's met uh, de koningin, uh, koningin Elizabeth. Ja, dat is inderdaad wel iets wat een grote rel is geweest in Australië. Maar ik denk niet dat de meeste Australiërs dat zouden scharen onder uh, de shockjogs. Dat waren gewoon twee mensen die leuk probeerden te zijn op de radio. En dat pakte hem ja, dramatisch uit. Uh, maar je hebt hier een aantal, uh, met name oudere mannen... die uh, heel erg populair zijn op de radio. Uh, die appelleren aan de uh, rechtse kant van de samenleving. En uh, in die shows gaat uh, Gillet regelmatig over de tong. En bijzonder, uh, bijzonder slecht... Een um, paar simpele voorbeelden. Um, ze worden regelmatig uitgemaakt voor heks... die zo snel mogelijk moet worden verbrand. Er is het verleden jaar iemand geweest die zei... dat ze in een vuilniszak moest worden, uh, uh, uh, opge uh, opge uh, moest worden gedaan. Dat ze zo ver mogelijk op zee moest worden... Uh, overboord moest worden gegooid... en maar moest kijken hoe ze thuis kwam. Um, haar vader die is uh, afgelopen jaar overleden. Vlak daarna strak een van die dj's, dat, uh, uit, dat hij waarschijnlijk was gestorven... uit schaamte voor het beleid dat zijn dochter voerde. Ja, het zijn allemaal dingen die aangeven welke toon er wordt gebruikt in die shows. En de mannen komen ermee weg. Want um, uh, er zijn meerdere malen klachten geweest. Elke keer wordt eigenlijk uh, geconstateerd dat het misschien uh, geen goede smaak is... wat die mannen doen, maar dat het niet tegen de wet is. En daarmee wordt in feite de toon van het de debat steeds feller. Dankjewel, Robert Portier vanuit Australië. <treef>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 Het mediaarchief. archief Stervoetballer Lionel Messi is door de Spaanse justitie aangeklaagd... voor belastingontduiking. De Argentijnse verdetter van Barcelona wordt ervan verdacht... dat hij in de jaren 2007, 2008 en 2009... meer dan 4 miljoen euro heeft achtergehouden voor de Belastingdienst. Het is niet de eerste keer dat een voetballer... met belastingontduiking in verband wordt gebracht. In 1988 deed de Fiat een inval bij Ajax... en werd Seuren Lerby aangehouden. Ajax zou hebben gesjoemeld met het transfer van de Deen naar Bayern München. Presentator Paul Witteman sprak in Achter het Nieuws... met Lerbys advocaat over de hechtenis van zijn cliënt. Sinds wanneer eigenlijk, meneer Ori? Sinds gisteren heb ik begrepen. Sinds gisteren uh, vastzit vanwege de Zwartgeldaffaire en Ajax. Was het een verrassing dat uh, hij werd aangehouden? Het was geen verrassing voor hem dat er een onderzoek gaande was... maar dat hij werd aangehouden was wel een verrassing. En uh, waar wordt hij precies van verdacht? Op het ogenblik de verdenking is nog zeer ruim omschreven. is valsheid ingeschreven en het doen van onjuiste geeft. Een Paar dagen later ging voor diezelfde rubriek achter het nieuws. Dus verslaggever Felix Meurders verhaal halen bij Ajax-directeur Ari van Eyden. Advocaten zijn de aansprekende personen. En we gaan gewoon lekker naar het voetbal kijken, want is veel gezelliger. Het is zo dat u zich binnenkort ook moet verantwoorden bij de fiat. Weet u al wanneer? Ik mag aannemen dat het een keer mag gebeuren, ja. En dat zal best eens morgen kunnen zijn dat ze mij zullen bellen. Het zou u niet verbazen als u morgen ook in de kraag gegrepen werd? Ik denk niet dat ik in de kraag gegrepen word. U moet ze verantwoorden bij de FIAT morgen. Ik denk dat de mensen een aantal vragen aan mij hebben te stellen. Hebt u enig idee welke vragen? Nee, op dit moment nog niet. Het gaat over de transfers van onder al, andere Gastlie, van Lerby. Ik heb net al gezegd: Felix, ik vind het heel aardig dat je het blijft proberen. Maar met een lachend gezicht, geen commentaar. En uh, alle informatie die je zou willen hebben. De persvoorlichter De Wit die wil graag voor tv, dus daar kun je dan vragen. En onze eigen advocaten, daar, uh, daar kun je alle informatie van weghalen die je wenst. Ja, Gasselie, die heeft ook nog bij Ajax in de spits gespeeld. Dat is ook een beetje miskoop. Uh, Søren niet trouwens uh, werd uiteindelijk vrijgesproken. Toenmalig Ajax-voorzitter Ton Harmsen werd wel veroordeeld. Hij kreeg een boete van 175.000 gulden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Paul van der Lucht, de directeur van RTV Utrecht... en Peter van der Meers is hoofdredacteur van NSC Handelsblad. Hartelijk welkom allebei. Peter, we beginnen even met jou, want jij stuurde een tweeterwereld in... en ik citeer wie woord p uitvond... zou moeten worden neergeschoten en vervolgens opgehangen. Het is toch normaal dat je betaalt voor journalistiek? Ja, en opgehangen en toen ja. gevierendeeld vind ik eigenlijk ook nog wel en verbrand. En, uh, maar moest er eigenlijk uh, wel een, een smiley uh, ook achter nog? Ja, maar dan waren mijn 140 tekens waren net op. Dus, uh, <laughs> net, net bij de, die smiley. Nou, daar zat, ga, daar in, gaat de nuance. Ja, daar gaat de nuance. Ik zat gisteren op een uh, bijeenkomst in Londen uh, waar een aantal mensen uh -huh. uit Europa en zelfs van erbuiten bezig aan het nadenken waren over uh, betaalde journalistiek op het internet. En um, daar stelden we eigenlijk ook wel met z'n allen vast... dat paywall, betaalmuur, is zo'n vreselijk woord... voor iets wat heel normaal is. Als ik, als ik naar de slager ga en ik koop daar een biefstuk... dan zegt die slager niet, u moet eerst door de betaalmuur... voor u deze biefstuk mag hebben. Die zegt gewoon, uh, mag ik 7 euro? Want je moet ervoor betalen. Uh, ja, ja, je moet ervoor betalen. En dus het is... Uh, um, ik, ik ben heel erg voor het, uh, voor het betaald maken van journalistiek op het uh, internet. Al is het maar omdat dat in mijn ogen een enige manier is... om kwaliteitsjournalistiek te... Uh, uh, te bewaren en in stand te houden. Um, alleen we zijn, zijn we zo. Zelf... gewend nu, hè? Dat wat gratis ja, is. en dat is een van de grote fouten geweest van uitgevers 20 jaar lang die als, als gekken alle informatie zijn gaan uh, weggeven en overigens zal een stuk van het nieuws altijd gratis zijn. Het nieuws um, Ajax PSV E0 dat nieuws is vanzelfsprekend gratis it's out there en dat moet je de, maar de commentaren, de analyses de columns uh, uh, die moet een organisatie als de onze, die hangt voor 80% van zijn inkomsten, hangt die af van lezers, voor 20% van adverteerders op het moment dat je dit allemaal gaat weggeven ja dan ondergraaf je echt de de, de basis van, van journalistiek. Net zoals je, je moet, moet betalen, en, moet je dit ook betalen. Ja, en, en je ja. moet dienst. dat op een slimme manier doen. En, ja. uh, dus zoals je ook voor een, een krantenpapier naar de kiosk gaat en daar die 2 euro uh, neerlegt. Uh, en iedereen doet daar inspanningen voor en we moeten daar slimmer worden. Wij bijvoorbeeld proberen, overigens zoals andere media, naar het eind van het jaar toe de lezer in de mogelijkheid te stellen om ook per stuk te betalen op het internet. Dat je net zoals iTunes, waar je dat ene liedje wilt downloaden en die hele CD. Uh, uh, dat je dat ene stuk, die ene column, die ene analyse uh -huh. over de verkiezingen in Iran... kan downloaden voor vijf of tien cent. Ja. En als we zo mogelijkheden creëren, dan, dan wordt het een slim systeem. Ja. Paul, heb jij een ander woord voor paywall? Nee, ik het... heb geen ander woord voor paywall. Ik vind, uh, uh, in tegenstelling tot wat, uh, wat Peter zegt, vind ik een paywall eigenlijk wel goed. We zijn eraan gewend geraakt dat het gratis is. Uh, daar zijn inderdaad in het verleden kapitale fouten mee gemaakt. Ja. Uh, uh, en ik vind het uh, uh, wel goed om mensen ervan te doordringen dat als ze dat soort extra diensten willen hebben, dat ze daarvoor moeten betalen. Ja, hm. ja nee, goed, die, die, die, dat woord is er nou wel helemaal. Ja. Ja. Ik, we, ik kan me de afschuw voorstellen, maar <laughs> ja. het is, het is we, we uit, moeten er af. gewoon aan wennen, want we denken altijd dat nieuws inderdaad gewoon gratis is. En uh, nou goed, dat is, dat is gewoon niet zo, want daar zijn mensen hard mee bezig. Nee, om dat want het moet namelijk krijgen. wel worden gemaakt. Zo Je is kan is het wel eindeloos rondpompen, maar moet er moet ergens een bron zijn voor ja. dat nieuws. Sterker nog, ik hoor dat er weer nieuws aankomt. Is dat ja. Nee, meen niet. Dit is Radio 1. Dorot Megens, NOS Journaal. Westerse diplomaten in Turkije zeggen dat de Amerikaanse regering... een beperkt vliegverbod boven Syrië overweegt. De no-fly-zone zou voor een klein gebied moeten gelden. Waarschijnlijk aan de grens met Libanon. Commandanten van de Syrische rebellen spreken vandaag in Turkije... met Turkse en Westerse functionarissen over militaire steun aan het verzet. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de cijfers van het Centraal Planbureau over de economie mee en tegenvallen. Aan de ene kant vallen ze mee omdat het CPB iets optimistischer is over economisch herstel dan de Nederlandse bank. Maar aan de andere kant vallen ze ook weer tegen omdat de werkloosheid nog steeds fors oploopt, zegt Dijsselbloem. De Griekse journalisten zetten hun protest tegen de sluiting van de publieke omroep ERT met 24 uur stakingen voort. Tot dinsdag wordt er nog gestaakt. De staking geldt voor alle media, radio, tv, kranten en internet. En in Burgoso in Arnhem is een gorilla tweeling geboren. Dat is een zeldzame gebeurtenis. Zoiets gebeurt in Europese dierentuinen maar eens in de ongeveer tien jaar. Twee gorilla baby's hebben nog geen naam, maar ze zijn al wel te zien voor het publiek en ook op onze site nos.nl. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. Ik zei het al, het laatste nieuws. Ja, gratis. Uh, ja, ook Bijna. nog eens een keer. Ja, <laughs> ja. Uh, Peter van der Meers, uh, hoofdredacteur van NRC en Paul van der Lucht, uh, de baas bij het ovu Zij vormen samen het mediaforum vandaag. Uh, we gaan praten over Fred de Graaf. Gisteren avond, of eigenlijk vannacht was het, was het hoge woord eruit. Hè. Hij stopt als voorzitter van de Eerste Kamer. Dat allemaal naar het artikel in de Volkshand eerder deze week. Waarin werd uh, geschreven dat de graaf Geert Wilders had geweerd bij de Kroningsceremonie. Um, heb jij dit nog over de redactie geschreven, Peter? van? Waarom hebben wij dat niet? Nou, zo, zo ben ik toch niet hoor. Uh, nee, ik, natuurlijk heb ik uh, toen ik het las in de krant gezegd... hé, hey, mooi. Mm -hmm. En uh, uh, inderdaad, dan heb je een petit pansement de coeur. Uh, even uh, pijn aan het hart dat, uh, dat wij het niet hebben. Maar goede journalistiek. Uh, en dus, uh, uh, journalistiek die geleid heeft... Die in tegenstelling tot, uh, tot wat ik wel eens hoorde, wel ergens over ging. Uh, want je kan zeggen, God ja, waarover gaat het allemaal aanwezigheid bij een uh, inhuldiging. Maar goed, het gaat over de onafhankelijkheid van een uh, voorzitter van de Eerste Kamer. Het gaat over de zuiverheid van instellingen. Instellingen zijn belangrijk in een, in een democratie. En dus in die zin heeft de Volkskrant daar uh, bijzonder goed werk gedaan door dat uh, te achterhalen. Um, uh, punt. Paul, Paul, bewijst de journalistiek hier zich ook weer eens een keer. zo van uh, he, Dit is toch een beetje uh, gesjoemeld daar achter de schermen. Oké, okay, het wordt gewoon door de journalistiek, journalistiek blootgelegd. Ja, ja, controleert. Journalist controleert. En uh, is, uh, is, is de luizende pels. Uh, is de waakhond van de democratie. En dat heeft de Volkskrant uitstekend gedaan deze week. Ja, je kunt ook zeggen, van er zijn afgelopen week wel meer uh, politici in, in, de, in, de, in de picture geweest. qua uh, nou ja, Dat die onder vuur lagen, die hebben dat allemaal gered. Ja, maar dit is wel een, uh, dit is wel een ernstige. Want het gaat uh, wat je ook van de PVV vindt. Het is een, uh, een partij die democratisch in de Tweede Kamer is gekozen. En uh, Wilders is een uh, democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. En die moet je op basis van je eigen voorkeur... of wat je daar nou zelf van vindt als voorzitter van de Eerste Kamer... niet uitsluiten bij dat soort, bij mm. dat soort zaken. Hebben jullie hiermee te maken? Want in, in de, op regionaal niveau zit je natuurlijk nog dichter bij elkaar. Ja. Uh, mensen die dus de, ja, de macht moeten controleren, de journalisten. Ja, ja uh, de, de middelen die we daarvoor hebben, die zijn, uh, die zijn ontoereikend. Ik bedoel, we hebben een, uh, een, een club die er echt niet in slaagt... om uh, de dertig uh, gemeenteraden en uh, gemeentebesturen die we in onze provincie hebben echt goed uh, te controleren hè, om uh, met een uh, uh, hoogleraar journalistiek Piet Bakker te spreken. Het zijn toch een stel amateurs die uh, over miljardenbudgetten gaan, dan in die gemeentes. Uh, dus dat hebben we niet. We zitten heel dicht op de huid van de gemeente Amersfoort... en de gemeente, uh, en de gemeente Utrecht. En als er verder wat in de, uh, in de provincie gaande is, doen we dat ook. We zitten heel dicht op de huid van het, uh, van het provinciebestuur. Daar krabt men zich toch regelmatig achter de oren... als we daar weer met een, uh, met een camera naar binnen lopen... omdat er het een en ander misgaat. Dus nou, is ja, sprake van een of andere asbestaffaire... en PVV-fractiegelden die, uh, die, die gebruikt zijn om een, uh, om een begrafenis uh, te betalen. Dus er gebeurt wel degelijk wat... Mm -hmm. En daar zitten, zitten we ook bovenop. Maar het is, het is onvoldoende. Want je moet we, kiezen, je kan ja, je niet echt moet alles meer doen. We kunnen echt, ja. nee, we kunnen niet alles meer doen. En uh, uh, ja, die, die, die regionale kranten, die verliezen ook aan de slagkracht erin. Vroeger zat er ja. op de publieke tribune van de gemeenteraad... daar zaten journalisten, meer dan één. Ja. Dat, is, van, ja, dat is niet meer zo. Klopt, dat is een van de grootste zorgen, vind ik. Men, ja, ontzettend uh, grote zorg. Je uh, spreekt al eens over het uh, achteruitgaan van de journalistiek. En, uh, want de landelijke bladen, landelijke omroepen... die, die houden relatief veel middelen mijn grootste zorg, echt ook in dit land, maar in heel Europa, is uh, de regionale en de lokale journalistiek. Um, inderdaad in Utrecht, als je ziet, uh, Wolfsen is daar zeker niet onbesproken geweest als burgemeester. burgemeester ja. En uh, ook daar heeft de pers, de lokale pers met name, ook een belangrijke rol gespeeld. Maar er zijn misschien wel veel Wolfsens. En in, in Limburg, als je ziet wat Van Rij daar uh, uh, gedaan heeft of aan het doen is. Maar als je met collega's van regionale kranten spreekt, dan zijn die heel erg gefrustreerd dat inderdaad het systeem van vroeger, dat men elke gemeenteraad kon volgen. Dat men heel erg diep in die lokale politiek kon, ja. kon doordringen. Dat die voor een heel groot stuk uh, verdwenen is. En dat is, dat is niet erg voor de journalistiek aan zich. Dat is heel erg voor de democratie. Ja, absoluut. En daarover, da daarom moeten we er ons zorgen over maken. goed ja. uh, RTL, we hebben net Jos Heijmans even aan de telefoon gehoord. Uh, ze hadden een uh, goede avond. Jsf-verhaal in de primeurs van die CPB-cijfers. Um, ja, die CPB-cijfers. Ik vroeg het hem ook. Hè, van, ja. Uh, ja, wat maakt het nou eigenlijk uit dat het een paar uur eerder is? Maar goed, als je tegenkomt, is het toch leuk om ja, als te je melden? Je is het het is leuk, maar het was ook leuk zoals hij erop reageerde. Hij zei ook ja. zelf van, is dit nou belangrijk? Nee, dat is niet zo belangrijk. Het is, het is meer voor je uh, journalistieke verentooi. Dat je het, dat je het doet. Uh, een wedstrijdje onderling Een wedstrijdje. Maar is dit nu belangrijk voor de democratie? Nee. Dat die uh, gegevens uh, donderdagavond in plaats van vrijdagochtend bui uh, naar buiten komen? Nee, maar het is natuurlijk leuk. Het is dat kleine wedstrijdje. Wat we ook altijd hebben met uh, andere nota's van wie heeft het eerst. En moet gezegd worden, RTL is daar wel bijzonder nou, goed in. Maakt het de kijker, de luisteraar, de lezer iets uit, denk jij? Nou, je, je brengt het natuurlijk ook met veel bombari. Wij hebben dit het eerst. Dus je, geeft er nog even, je legt er nog even een extra gouden randje omheen. Echt een extra maar, marketing truc eigenlijk. Ja, ja. Maar dat maakt, dat maakt natuurlijk voor de consument, voor de lezer of voor de kijker niks uit. Nee. Ja. geldt ook voor het Jezef verhaal Dat maakt niet zoveel uit. Komt het volgende week in de, in de, in de ministerraad. Ja. ja. En wij hadden pas geleden, ik neem mee vorige week of twee weken terug, hadden we een, een, een voorbeeld van een Amerikaanse tv-station, die de kijkers hebben beloofd om op te houden met deze onderlinge concurrentiestrijd. Ja. Zeg, maar dat kost allemaal veel te veel tijd en geld en ja. energie. We gaan gewoon het nieuws brengen als het er is. Wel ja, dat klopt. De journalisten zijn soms, uh, en ook ik, ik zelf trap ook al eens in die val hoor, uh, maar zijn uh, heel erg bezig met uh, elkaar. En uh, veel meer dan um, de lezer zijn we bezig met uh, een scoop of een primeur. En ik ben een tijd lang correspondent geweest in de States. En daar vond ik het heel mooi. In de Lewinsky, tijdens de Lewinsky-affaire trouwens. En daar vond ik het heel mooi hoe de Washington Post altijd heel ruim citeerde. als de New York Times een primeur had in dit uh, dossier. Ja. En vice versa. En dit vind ik eigenlijk ook wel goed. Dat het, uh, uh, de concurrentie van kranten is veel meer minder onderling, dan wel een gemeenschappelijke strijd om die lezers te blijven boeien en die hmm. lezers te blijven uh, hebben. En dus in een aantal gevallen denk ik zijn de lezers het ook zo beu als iets van die kleine gevechtjes van wij hebben het eerste, wij zijn een half uur uh, eerder of, uh, ja. of trager. En terzelfde tijd zegt het, het hebben van primeurs, en dat zeg ik ook wel bij ons op de redactie is, zegt wel iets over de contacten die je hebt als uh, redactie, hoe ja, goed je in je dossier zeker. zit. Uh, uh, dus het is ook niet totaal onbelangrijk, want je mag ook geen krant worden die zegt van we zullen eens kijken wat, de wat RTL de... brengt en wat, de wat de kant brengt. En, de andere, hebben, ja. en dan twee dagen later zullen we dat eens rustig overdoen. Nee, dan, dan, dan wordt je ook een, een soort uh, krant die in ja. de leunstoel zit. En dat, de, wil, dat wil de lezer ook weer niet. Het is om elkaar scherp te houden natuurlijk. Uh, dan dat JSF-verhaal even. Dat is er nu van de agenda van de ministerraad afgezet, afgehaald. Uh, nou ja, Heimans heeft net uitgelegd waarom dat dan is. Uh, ze zouden daar dus eigenlijk over praten. Um, en we hebben weer een minister die dus gewoon keihard zegt... nee, het klopt niet wat jullie melden. Nou, we zullen het over een week of over twee... Twee weken zullen we het merken. Want de Volkskrant dat natuurlijk een aanmerkelijk gematigde verhaal. Hè? Het kabinet neigt naar. Ja. Dus ja. Dat, zullen we, dat zullen we moeten zien. Uh, misschien uh, uh, heeft RTL wel iets te veel aan uh, interpretatiejournalistiek gedaan. Dat zullen we moeten ja. afwachten. Ja, maar hij heeft, hij heeft wel vijf bronnen, vijf zegt vijf bronnen hij dan weer. Ja. Ja, ik ben ja. nieuwsgierig. Ja. Maar dat is toch wel een neiging. Eigenlijk met de graaf zagen we het ook een beetje. Van die ging dan toch ineens weer die woorden in dat interview... Uh, toch een beetje verdraaien. Zo van ja, ik heb dat eigenlijk niet zo bedoeld. Juist, en de, de hardheid waarmee de minister van Defensie vanochtend ontkende... was toch wel heel uh, opmerkelijk. Dus ik ben ook heel uh, benieuwd uh, wat nu eigenlijk de, de waarheid is. Ook wij zaten tot gisteravond uh, veel meer op het uh, gematigde of neigen naar. En uh, uh, Nu vanmiddag zullen we zien wat, wat we rondgekregen hebben vanochtend. Uh, uh, uh, maar wij hadden het zeker niet. Niet zo hard als, als RTL het, uh, ja. het beweerde. Nou, misschien hebben ze geweldige bronnen die wij dan weer uh, niet hebben. Maar als, als hen is zo keihard uh, uh, ontkend heeft... en het blijkt eigenlijk wel uh, waar te zijn... Ja. Ja, dan, dan heeft zij ook wel een, een probleem. probleem van geloofwaardigheid. Want dat, dat ja. doe je niet. Hè? Ja. Uh, en, en nog even dat Rutte het dan van de agenda verhaalt. Wat vind je daarvan, Paul? Is dat flauw naar de minister toe of naar RTL juist? Nee, dat vind ik wel goed. Vind ik vind flauw dat, ik vind het niet flauw ik vind het is een een, een. Ja, een corrigerende tik voor de minister. Ja. Ja. Ja. Uh, nog, nog eventjes over Mandela. In de NEC Next, uh, daar da da valt ook onder jou natuurlijk... Uh, daar stond vanochtend een mooi verhaal van Ellis van Gelder... vanuit Zuid-Afrika. Zij omschrijft daar hoe de internationale pers bij het ziekenhuis rondhangt... waar Mandela nu verblijft. en ja. Ja, Eigenlijk hebben ze daar dus helemaal niks te doen. is de strekking uh, van het verhaal. maar iedereen uh, staat daar toch maar van... stel dat er uh, wat gebeurt. Uh, en Het gekke is, het verhaal staat ook al bij ons een paar dagen te wachten. Uh, uh, uh, het, het, het, het is een heel mooi fenomeen, daar staan... Dus honderden journalisten. Er worden er overigens nog elke dag anderen ingevlogen. Zoals Alice heel mooi schrijft, ter versterking van het wachten. Ja. Die dus met z'n allen staan te wachten. Niemand die heeft lang genoeg gewacht, dan, ja, komt, dan ja, wordt je vervecht ja, door iemand anders. Juist, die, die elkaar allemaal over. aan het opnaaien zijn, met allerlei geruchten, met allerlei uh, verhalen. Het, het, is een, het is een dilemma waarin je natuurlijk en zeker voor de beeldpers heel erg uh, zit. Uh, uh, ja, wanneer stuur je iemand, je kan het niet, je kan het niet permitteren om daar uh, niet te zijn. Als, ja, Waarom de, niet? De, nou, ik denk met name voor de beeldpers kan je niet permitteren. Je kan toch gewoon wachten tot je een rouwkaart in de bus krijgt? Ja, ja, juist. Ja, ja, ja, ja, of wat doet er? Valt daar niks te halen? Ja, nee. Nou, nee, in, bijvoorbeeld in ons bij geval... Bij die hardlokmachine nee, kom met, je met niet. Name, daarom zeg ik ook voor een krant is het... Uh, wij hoeven daar niet te staan. Wij hebben daar een correspondent in Amerika... En dat is het belangrijkste voor ons. Dat is dat er 12 of 14 of 16 pagina's... een bijlage Mandela klaar ligt. En dat we elke dag ons afvragen. Die ligt, die, ja. die ligt al op de plank. Ja, die ligt ja. op de plank. Ja, en die is tuurlijk. af tot, tot de, de, de, de, op één alinea ja, na. Ja. Namelijk wanneer is hij ja. nu juist gestorven. Uh, en in ons geval moeten wij ons enkel afvragen. Geven we die vandaag, morgen of overmorgen? En uh, um, uh, hoe, hoe organiseren we de krant dat die op tijd uh, ja. mee kan? Maar voor de beeldpers is het natuurlijk over CNN. Beschreef Alice in een van haar vorige stukken. CNN heeft al maandenlang op een telefoonpaal recht tegenover het ziekenhuis... een camera gemonteerd om absoluut maar niets te, te missen. En het is natuurlijk een soort gekte. En het is dezelfde tijd ook een soort ritueel. Nou, afgelopen weekend heeft er een aardig artikel in gestaan... in. Uh, ik meen de Volkskrant, maar het kan ook de NAC zijn... over uh, uh, het aanwezig zijn van camera's de op cien, allerlei plekken. Synerisering van, ja. van... Ja, ja, van ja de maar Amerika. niks gebeurt. Dat was ook ja. het geval bij die vermissing van de jongens... Ruben en Julian ja. in die afwateringsbuis bij Kooten. Wat vind je daarvan? Dat, uh, uh, uh, nou ja, Het is inderdaad redelijk zinloos. Maar je kunt daar nog wel nieuws halen. Dat vind ik bij Mandela dan weer niet het geval. Want je komt niet bij die hard-long-machine. Maar daar in koten, daar kon je nog wel nieuws halen. Dus yes. wij stonden daar ook met, uh, met RTV Utrecht. Daar lopen mensen rond. Ja. Daar, uh, daar zijn woordvoerders. Daar, uh, daar, zullen nog, daar kunnen nog nieuwe ontwikkelingen uh, uh, plaatsvinden. Maar ja, voor hetzelfde geld is het, is het zinloos en gebeurt er helemaal niks meer. Ja. Maar dat is inderdaad een, uh, de versiennisering van, de, van ja. de televisie. En de kijker en de luisteraar, die verwacht dat ook, ja. dat je daar bent. Want als je daar niet bent, en ze zien dat plaatje niet, bij jou... Ja, dan hebben ze nou. het idee dat je er niet voldoende bovenop maar, zit. Maar, maar dat is natuurlijk ook het punt, Eigenlijk wat Peter ook zegt. Van, uh, als jij daar als uh, CNN uh, wel staat en uh, ABC en ik weet niet, uh, de NOS misschien niet. Uh, dat, ja, daar daar zul je dan uiteindelijk toch op afgerekend worden als ja. het moment daar wel is. Ja, absoluut. Dat klopt. Maar nou, dat is een beetje de gekte. En, uh, met name voor de beeldpers is dat echt een, een, een dilemma. Want inderdaad, je kan er niet zijn. Uh, je kan er niet niet zijn. Uh, en je zal afgerekend uh, worden. En toch weet je ook, ook die mensen van de NOS die er uh, desgevallend naartoe gaan, weten ook dat er weinig te halen is. En het enige wat ze doen of in veel gevallen het enige wat ze doen... is uh, berichten die uh, op het thuisfront gemaakt worden... daarvoor lezen. Ja. Uh, uh, dus het is, het, het is een, een, een klein beetje een, een show of een soort poppenkast... maar die nu eenmaal moet gespeeld worden... naar aanleiding van die dergelijke gebeurtenissen. Peter en Paul, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het Mediaforum. Dag. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, ja, want we gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Het is vrijdag en dan kan het maar zo zijn dat er een beslissingsronde <laughs> valt in de, de Nationale Nieuwsquiz. Um, Sal, Ramon Sanders is hier. Hij is 38 jaar en komt uit Ottersum. Ramon, hartelijk welkom. Waar ligt het ook alweer, Ottersum? Bij Nijmegen. Kijk aan. Klein dorpje onder Nijmegen. V vijf dochters heb jij? Ja. Afgekeurd automonteur. Ik begrijp ja. wel waarom. Ja, ja daarom ziet ik er vrouw, ook zo vrouw, uit. Nee. Vrouw, vrouw. <laughs> en uh, jij hebt het als een keer eerder meegedaan, uh, dus ja. eigenlijk is het ook een beetje een soort persoonlijke revanche. Ja, zoals ik zei, vorige keer ging het niet zo helemaal goed. Oké, okay. nou we gaan kijken hoe het nu uh, wordt. Um, ben ik niet. niet makkelijk, 72 punten is de hoogste score. Ja, hoor ik net. Dus daar moet je overheen. Zet ja. hem op. De nationale nieuwsquiz. Samenhorig spreken de fractieleiders, Zelstra en Samsom, over de bezuiniging. De opdracht die we nu gekregen hebben is 6 miljard. 6 miljard bezuinigen, dat is het uitgangspunt. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het erover eens... dat er in 2014 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. De opdracht luidt 6 miljard. Maar dan doe je dat puur om die 3 in 2014 te halen. Dan doe je dat niet om de economie te versterken. Ja. Gister Dijsselbloem van Financiën gaat volgende week op zoek naar dat geld. Met het licht eraan wat de 6 miljard is. Ja, hele kracht toe wordt het dus het herstellen van de Nederlandse economie. De werkloosheid blijft oplopen en als klap op de vuurpijl... is het voorspelde tekort ook nog eens een keer hoger dan het CPB in maart voorzag. Vraag 1. Tot welk percentage loopt het begrotingstekort... volgens het Centraal Planbureau volgend jaar op? 3,7 procent. Dat is goed. Dat houdt in dat het kabinet minimaal 7 miljard uh, extra moet gaan bezuinigen... om te voldoen aan de Europese maximumeis van 3 procent. Vraag 2. Dijsselbloem, de minister van Financiën... kende in een debat met de Tweede Kamer geen gewicht toe aan de tussentijdse voorspelling van het CPB. Hij heeft steeds gezegd dat hij zijn bezuinigingsplannen wil baseren... op de uiteindelijke raming van het CPB. Welke maand komt die organisatie met de uiteindelijke raming? Augustus. En dat is goed. Vraag drie is de kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen... waar die kop bij hoort. We verdragen het niet meer. Dat is de kop. We verdragen het niet meer. Gaat dit over één verkiezingen in Iran... Door de ontevredenheid over de economie is er een enorme kloof ontstaan tussen de elite en de jongeren. Twee demonstranten blijven zich verzetten tegen de Turkse premier Erdogan. En Rotterdamse eindexamenkandidaten is optie drie balen als een stekker dat 24 examens ongeldig zijn verklaard. We verdragen het niet meer. Optie één. Iranen, verkiezingen, ja. ja, dat is goed. Dat is uit de Volkskrant. Klopt, ja, klopt uit de Volkskrant, ja. Um, inzet van de verkiezingen is de economie en dat is nu precies het beleidsterrein... waarvoor geen van de kandidaten een oplossing heeft. Vraag 4. De keuze bij de verkiezingen daar in Iran is beperkt. Wat is de naam van de raad die de zes presidentskandidaten heeft geselecteerd? Geen een flauw idee. Ik weet alleen dat het... Uh, uh, weet dat nou. Ik kom er niet, uh, de voorzitter is, maar ik weet niet ah, hoe dat ah, is. heet. Ga maar Ja, ga maar <laughs> Ja. De raad van hoeders van de oh ja. grondwet, zo heet ah, het officieel. Ah, ah, ah. Um, vraag 5, geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Ik heb al vaker aangegeven dat er dit jaar een nota over de toekomst van de krijgsmacht wordt opgesteld. De vervanging van de SS maakt er deel van uit. Ik heb het parlement toegezegd om dat te doen voor de begrotingsbehandeling dit najaar. Minister Schulz van Dat is niet goed. Het is Janine Hennis Plasgaard. Ah. Minister van Defensie, ja. ja. ja, ja. Vraag 6. Tijdens de luchtmachtdagen van Defensie dit weekend... is een mock-up-versie, oftewel een schaalmodel van de JSF, te zien. Bij welke vliegbasis worden die luchtmachtdagen gehouden? Volkel. Dat is goed. Er schijnt daar nog meer te bekijken te zijn. Dan moet Je ja. heel goed kijken onder de grond, want daar schijnt er toch ook nog nou, dan het er ook uit. Dan ook nog het een en ander. Ja, ja, ja. Eh, uh, ja. Laatste vraag, Dan kan je nog vier punten mee verdienen. Je krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wie is dit? Wie bedoelen we hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mijn klant is koning. 3. Ik mocht een feestje organiseren en bijna alles ging goed. 2. Mijn collega uit de andere kamer mag wel door. Eh, uh, Frankie Gaven, stop. Even goed. Um... Nee, nee. Frank de Graaf, toch? Frank de Graaf, zegt hij. Nee, dan is het echt niet goed. Het is namelijk Fred de Graaf. De, de voorzitter de Graaf. van de, ja, de Eerste kamer, van de eerst ja. de kamer. De jury ja. zat al met het wijshoofd te schudden. Ik ben weer iets te, te, te makkelijk. Uh, nee, Fred de Graaf is het inderdaad. Ja. Uh, nou ja, goed, daar, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Je komt op vier... Um, dat betekent dat er uh, behoorlijk wat vragen uh, bij moeten... om uh, uiteindelijk over die 72 heen te komen. We gaan toch even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. 18 moeten er te zijn. Ja. We hebben dat laatste keer gehaald in 90 seconden. Dus <laughs> het, het kan gewoon. We houden, we houden de moed erin, zou ik maar zeggen.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 Vandaag luidt de stelling. Er wordt gesold met ouderen in verzorgingshuizen. Duizenden ouderen moeten verhuizen uit hun verzorgingshuizen En dat leidt tot veel onrust. Door bezuinigingen op de ouderopvang en in de ouderenzorg is het moeilijker om in een verzorgingshuis te kunnen wonen. Het gevolg is dat steeds meer verzorgingshuizen de deuren sluiten. De staatssecretaris Van Rijn belooft dat ouderen hun bestaande indicatie niet verliezen. en op een nieuwe plek gelijkwaardige zorg behouden. Zijn de plannen van Van Rijn te rigoureus? Dat is de grote vraag. En daarom de stelling: er wordt gesold met ouderen.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 Uh, nog even de boel recapituleren. 72, dat is de hoogste score. Je hebt net 4 gescoord, dat betekent dat ze er 18 goed zijn. Dan hebben we een uh, gelijke stand en moeten we dus de beslissingsronde spelen. Als je de 19 goed hebt, dan heb je gewonnen. Ja, gewonnen ja. Die 18 is al een hele opgave, maar uh, <laughs> ja. nogmaals gezegd... het kan gewoon wel in de tijd, leert de ervaring. Dus gewoon je best doen en uh, dan zien we wel waar het schip strandt. Ja. Ik moet de vraag helemaal stellen, dus het heeft geen zin om er doorheen te praten. Uh, dan het antwoord graag of uh, pas hier komen ze. De Nationale Nieuwsquist. In welke stad is de opgezette ijsbeer Knoet sinds gisteren te bewonderen? Berlijn. Leiden. Welk PvdA-kamerlid stapt teleurgesteld op? Ja, pas. DcR bonus. Welke organisatie erkent zijn betrokkenheid bij de Nederlandse slavenhandel... en komt daarvoor vandaag met een verklaring? Bond van Kerken. Raad van Kerken, rekening goed. Naar welk stadsdeel van Den Haag verhuizen het residentieorkest... en het Nederlands danstheater voor vier jaar? Pas. Scheveningen. Van welke voormalige partij is het blote campagnemodel overleden? P p Nee, ik weet het pas. Ja, er ja, zitten twee ps in. PSP. Ja. Met de aanslag van wat heeft het parlement van Nicaragua gisteren ingestemd? Met de aanleg van wat? Uh, Kanaal. Dat is goed. Welk land is van plan 8 miljard euro te gestort in een noodfonds... voor de schade van de watersnood? Duitsland. Goed. Welke gemeente komt onder toezicht te staan van de provincie Friesland? Joure. Heerenveen. Welke oud-rechter werd naast Hans Westenberg... gisteren vrijgesproken van mijn eet? Kalfvleis. Dat is goed. Welke elektronica-keten is donderdag failliet gegaan? Pas. Blok, is dat. Welk sociaal medianetwerk gaat gebruik maken van hashtags? Facebook. Goed, in welk land is een speciale politieeenheid... gisteren het kantoor van de premier binnengevallen? Check je. Dat is goed. Welke bekende Britse vrouw doopte gisteren een schip... en gaat nu met zwangerschapsverlof? Ja, de prinses. Katie. Ja, pas. Kate Middleton. Ja, welk gestolen vervoersmiddel... werd gisteren na negen jaar teruggevonden? Nee, een auto. Een kinderfietsje was het. <laughs> ja. Je moet, je moet ook maar alles weten. Ook. Ik heb toch eigenlijk wel heel veel respect voor al die quizkandidaten altijd. Maar dat heb ik nooit zo op de radio gezegd. Ik zeg dat meestal achter de schermen. Uh, maar het is echt zo. Want je moet, je moet echt alles weten. Um, 18 moesten er goed zijn. Nou, dat gaan we niet halen. Ik ben bang voor niet. Vorige keer, hoeveel punt had je toen? 32, geloof ik. 32. Dan is het ook met de persoonlijke vervangers niet goed gegaan, Ramon. Nee, ik ben er ook bang voor. Zes waren de goed in deel 2, maal die 4 is uh, 24. Uh, dat is niet de beste. Jij zegt het. Ja, maar dat is wel zo. <laughs> uh, ja, nee, dus we kunnen er echt niet meer van maken. Maar, je hebt het niet spannend kunnen maken. Uh, Helaas. De kaart voor beeld en geluid gaan mee, de lunchradio, ja. de mok en de lunchbox. Oké. Okay. En uh, ja, dan moeten we naar de winnaar van deze week. Ja. Uh, goede reis terug. Dankjewel, dat we En uh, Die winnaar is Victor van der Griend. Goedemiddag. Hoi, hallo. En gefeliciteerd, Victor. Ja, gefeliciteerd. Dank je wel. 72 punten bleek voldoende te zijn. Yes. Begrijp ik nu dat jij op, uh, op Oerrol bent op dit moment? Dat klopt, ja. ja. Oh, nou, dan kan je die 300 euro wel uitgeven, lijkt me. Ik vrees dat daar allemaal biertjes van gekocht moeten gaan worden, ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou, uh, de, dat betekent rondjes geven um, en, en uh, misschien zelf ook nog een paar van opdrinken. En denk vooral aan ons, want uh, en, en, en, jij hebt het gewoon goed gedaan? Ja, nou dank je. Ja, heel blij mee. We zorgen dat het netjes overgemaakt wordt en... Uh... En ik begrijp dat dat nu al feest gevierd wordt. Hartstikke goed. Fijn dat uh, ja. je aan de telefoon kwam. Veel plezier daar op Oerol oh, op uh, te schellen. Victor van der Grien, de winnaar dus deze week van de Nationale Nieuwsquiz. Um, ik vertel nog maar een keer dat wij nog altijd kandidaten kunnen gebruiken. Um, wat is de handigste actie dan? Gewoon even naar onze site gaan. Dus de site van dit programma, Lunch. Uh, daar staat een verkorte versie van die quiz op. Daar kunt u sowieso eens even testen of u inderdaad wel zo goed bent in het volgen van het nieuws. Mocht dat zo zijn, is er ook een mogelijkheid om u aan te melden. En uh, nou ja, wie weet, zien we elkaar dan een keer de komende tijd in deze studio. Gaan we de quiz hier spelen? En iedereen die hier altijd komt, die kan dan beamen dat het hier toch altijd net even iets lastiger is dan als je het thuis moet doen of in de auto. Want hier moet je natuurlijk wel het eerste antwoord geven. Dat blijkt steeds weer. Maar u bent van harte welkom dus. Um, we sluiten de quiz af voor deze week. En we gaan vast even vooruitkijken na één uur. Want dan gaan wij spreken in de werklunch met de man die verantwoordelijk is voor alle podia tijdens Pinkpop. De technisch directeur van het festival in de werklunch na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur in Vrijdagmiddag live.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 Ga naar kiosera-document-solutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. En keuze kunnen maken? Ja, een expresswagen. Een kamilate. Een cola chocolade, chocolademelk. Oh, uh, doe maar een dubbel. Nee, nee, een munt deks voor je jongen. Warmen? Met wagen. Met, met een rietje bij.